Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Een groep vrouwen uit Groenland begint een rechtszaak tegen Denemarken. Het gaat om vrouwen van de Inuit, de oorspronkelijke inwoners. Ze zeggen dat ze in de jaren 60 en 70 tegen hun zin anticonceptie hebben gekregen in het ziekenhuis. Groenland was toen een soort kolonie van Denemarken. De Deense regering wilde dat er minder mensen geboren werden in Groenland. Je hoort correspondent Rolien Kreton. De Deense regering zegt. We willen wachten op de conclusies van een onderzoek. om vast te stellen wie is verantwoordelijk. en hebben deze vrouwen recht op schadevergoeding. Maar ja, voor deze vrouwen gaat het om veel meer dan schadevergoeding. Zij willen erkenning voor het grote onrecht dat hen is aangedaan. De vrouwen vinden dat hun mensenrechten zijn geschonden. Het OM heeft zes keer levenslang geëist. in het liquidatieproces ERIS. Daarin staan oudleden van motorclub Kalo Wago terecht, die volgens het OM moorden op bestelling leverden. Hoofdverdachte Delano R. leidde de organisatie... en nam vooral opdrachten aan van Rido Antaghi. Alleen al in 2017 werden vijf mensen doodgeschoten... drie moorden voorbereid en nog eens zeven mensen op de dodenlijst gezet. Het COA mag bij Schagen in Noord-Holland... een tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers bouwen... heeft de rechter bepaald. De gemeente vangt nu nog asielzoekers op in het dorp Petten... maar die opvang gaat volgende maand dicht... Buurbewoners in Schagen zijn fel tegen die nieuwe tijdelijke opvang. Teken geven dit jaar opvallend vroeg een teken van leven. Het aantal meldingen van tekenbeten ligt hoger dan eerdere jaren. En dat terwijl het echte tekenseizoen pas over twee maanden begint. Ook zijn de eerste gevallen van de ziekte van Lyme al gemeld. Nu hoort een onderzoeker van de universiteit in Wageningen. Wat we in ieder geval zien is dat er meer tekenbeten gemeld worden. Maar ook dat het aantal ziekte van Lyme gevallen heel sterk is toegenomen sinds dat er gemeten wordt. Ja, in 1994 was het zo'n 6.000 gevallen per jaar. Ja, ja Nu zitten we 27.000 rond die aantallen. En als je gebeten wordt dan kun je dat melden bij tekenradar.nl.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Nou, dus niet. We hebben helemaal geen herhaling. We hebben gewoon een reguliere uitzending. En niets meer dan dat. Maar weet dat ik blijf.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 Of wil je dat ik wegga? Ik kan niet meer doen alsof. Mijn gevoel is van een stof wordt alsof ik in de weg sta. Dingen gaan zoals ze gaan. Ik ben een man, ik vlieg me traag. Ik kan niet meer doen alsof. De energie die is op, is de reden dat ik slecht sla. Yeah, ja, yeah. Wil je dat ik blijf? Dit is een andere rit. Ja. Voor gesprekken met elkaar, maar toch verandert er niks Weer ja. bij je die zeg je steeds, ga naar je andere houdt De grap van die verhaal, ik heb geen andere, andere bis yeah. Nu praat ik met jou, onwezigheid is op een vijftig ja. Gesprekken gaan maar langs, ik rijd dertig hier op een vijftig Op de zeven, als normaal, ik neem mijn huisje yeah. Ik dacht al aan huisje, boompje en kleintjes Als ik je weer wat op leugens, lieg je dan in mijn gezicht Als jij mijn huis verlaten en weggaat, voel ik al dat je me mist Als jullie boos bent, en dingen roepen, wat jij niet eens meent Ik leef een hele gekke leven hier, dus ook om niet voor niks yeah. Die ik van ik me niet te breken, hier ik veer een weg Het is wat of het is wit, ik zoek geen middenweg Ik wil geen rust, een beetje slapen en dan weer uit mijn bed Ik krijg geen appels van de boom als je naar binnen zit. Hoe wil je dat ik blij? Hoe wil je dat ik weg ga? je dat ik weg ga? Ik kan niet meer doen alsof, Mijn gevoel is van een stof Voert alsof ik in de weg sta Ik ben gaan zoals ze gaan Ik ben een man, ik veeg mijn trap Ik kan niet meer doen alsof, energie die is op Is de reden dat ik slecht sla. Dat was wel een unicum vanmiddag hoor, eerlijk gezegd. Want dit was nummer 3 die we tegenkwamen in de ronde van Zandvoort die ik maakte afgelopen dag, deze maandag. Ik begon met Wendy Moore, toen kwam Ruud Haling en vervolgens loop ik de straat in en kom ik mijn twee overburen buurjongens tegen de heren Siggy en Dins. En ze maakten zich gereed, want er zit ook een verhaal. Uh, Rijskoffer mee. rode BMW. En uh, er staat ook een plaatje. Uh, wat ik uh, heb uh, gemaakt van de tweetal. In, bij mij in de straat. Op weg naar uh, de Edison Popprijs, Want daar zijn ze voor genomineerd. Bij de beste nieuwkomer. Siggy en Dins. En uh, dit is Wil je dat ik blijf. En er komt meer aan. Want als het goed is. Uh, gaat er ook een heel compleet album uh, verschijnen. Dit jaar nog. En jongens zijn... Onder de pannen, wat ik begrepen heb van uh, pa en moe van uh, van dan, in dit geval. Want <laughs> ze houdt hem wel in ieder geval van de straat, uh, wat dat er wat dat gaat dus. En uh, ja, uh, schrijverskampje hier, en, uh, een een of ander clipje ergens daar. Nou, uh, voorlopig hebben die jongens het uh, gewoon erg druk. En laten we het niet hebben over het afgelopen jaar, want toen hebben ze als support onder meer gediend bij de opposits. Nou, dat is niet verkeerd als je dat uh, voor elkaar krijgt. En ze hebben nog op wat uh, festivals. Gestaan, zoals bijvoorbeeld in To The Great Wide Open, om maar wat te noemen. Um, dit tweede uur gaan we praten met een andere Zandvoortse muzikant. Want dat is Wendy Moor, want die was vanmiddag de uh, gast bij de collega's van Rainbow Radio. Het ging natuurlijk over het hot nieuws, dat hebben wij natuurlijk ook. En uh, hoe dat eigenlijk allemaal in zijn werk is, gegaan, uh, dat uh, ga je straks allemaal horen. Maar eerst de 2024-versie van Lacetts Woven.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 Ja, dat uh, zaterdagavond het programma hadden we ooit hier bij deze club uh, van deze lokale omroep. Tussen 8 en 10, Jeff de Gans. Tegenwoordig uh, mastert hij het uh, geluid. Samen met Edwin de Wit, beter bekend als Edwin Keur. En voorafgaand uh, was het dan Pim Bergkamp uh, bij, bij uh, de Euro Breakdown. Die altijd zei: Tussen 8 en 10 hazen in de jengs Nou, dat, uh, dat was het, daar het uh, programma. En vanaf 10 uur uh, werd het dan uh, helemaal los. En dan werden dit soort tracks wel gedraaid. Hoewel, dit is een moderne uh, verhaal. Een Kiwi Club kwam ze ooit tegen tijdens de popronde van 2022. Toen stonden ze bij de Kinky Gappers. En daarvoor hoorde je trouwens Lasset met Woven. Dit uh, klepperde in mijn mailbox. En deze dame komt uit het oosten van het land. Sme Featuring WON en Reminiscing. In feels like your body too much. They say time makes stronger But the fear keeps crawling on I'll run away from The things that made me so whole oh, oh, oh. I put the mask on But I know it's breaking my soul But I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 Interim, hoofdredacteur bij 3 voor 12 Noord-Holland. En ik heb begrepen dat ik ook nog een, een collega-hoofdredacteur heb voor 3 voor 12 Utrecht. Dat is Mark van der Laan. En ik ga je raden wie 150 meter van dat huis van Mark woont. Dat is deze man. En dat is het laatste woord. Dat is David Bogers. Want zo heet hij helemaal. Proletariër voor een dag. En dat is de laatste single die hij heeft uitgebracht. Daarvoor hoorde je Reminishing en dat was namelijk Sme. Zij komt uit het oosten van het land, ergens uit de buurt van de Inschede. Allemaal zo'n beetje die kant uit. En de, de hiphopper die je hoort was WON. En we gaan ook eventjes vrouwelijk verder. Want we hebben natuurlijk dat gesprek wat we hebben opgenomen. Eerder deze middag en later op de middag. Iets later op de middag, want het was dan meteen eigenlijk achteraan. ...zat Wendy ook nog in het programma van Ronald Husken ...en Isabel Görlinson, namelijk bij Rainbow Radio... ...wat één keer in de maand wordt uitgezonden. En dat is altijd de eerste maandag. En dat is het toevallig, de vierde. En daar zat ze dus ook al in, maar dat was er straks. En wij hadden het ook inderdaad echt over het verhaal AFOS live. En natuurlijk over haar andere optredens. Nog meer nieuws, dat ga ik je straks vertellen. Maar eerst over... Een band die we eerder al in het zonnetje hebben gezet... door een review te geven op onze eigen website. oldrv.nl Dan moet je maar bij uh, releases en recensies of recensies en releases kijken... want daar staat het allemaal in. Ik heb het over uh, Cavolo Nero. En die band die schijnt uh, voor een deel uit Utrecht te komen... maar ook toch voor een deel uit Amsterdam. En ze maken een beetje psychedelische... ja, moet ik het zeggen... Uh, surfmuziek. Ze hebben ook op Surfana gestaan. Afijn, je hoort het voorzelf wel. Dit staat op uh, die EP die we besproken hebben op onze website. En dat nummer dat heet Mangrove. Dat was nog een beetje uit de beginperiode toen dit de tweede single zelfs was. Maar er is nog meer te vertellen zo direct. Want dit had met een toxische relatie te maken. Maar daarover straks meer. Um, want we hebben natuurlijk ook een gesprek mogen voeren met Wendy. Want eerder deze middag was zij al te gast bij Rainbow Radio. Bij de collega's daar tussen 12 en 2. Elke maand te beluisteren op de eerste maandag. En dat is het toevallig vandaag. En Wendy had iets bijzonders te vertellen... en dat heeft ze ook uh, hier uitgelegd... wat uh, betreft het uh, verhaal op 28 maart. Vandaag gaat het uh, gesprek over. Bij ons aangeschoven. Wendy Moore, ja, het is leuk... want uh, onze collega's van Rainbow Radio... die gaan straks interviewen... en op het moment dat dit weer uitgezonden wordt... is het alweer s'avonds. Maar goed, uh, Wendy, want je, uh, het gaat uh, volgens mij helemaal prima... Ergens aan het eind van de maand mag jij optreden in AVAS. Ja, zo, zo vet. Ja? Ja. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Want uh, we weten, AVAS doet iets met talenten. En ja. jij bent uh, een van de mensen die daar mag gaan spelen. Ja, nou, het ging zo. Mm -hmm. Ik uh, ben nu independent, dus ik doe alles zelf. Maar ook mijn eigen boekingen. Dus ik dacht, ik stuur gewoon afwas een berichtje. Ik heb gekeken naar wie er speelde. Mm -hmm. En ik zag uh, deze band. Ik mag ze helaas niet noemen, zo. Ja. Maar ik zag ze en ik dacht, oh, daar pas ik echt perfect voor. Want ik wilde sowieso echt een kaartje voor hun kopen. Ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon afwas als en zeggen. Ik kan de aftershow voor hun doen. Ja. En toen kreeg ik een bericht terug dat ze het echt super vet vonden. En dat ze mijn muziek tof vonden. En dat het een heel goed idee leek. En uh, zo is het eigenlijk gebeurd. Ja. Dus ja. Uh, wat kan dat betekenen als je zo'n aftershow uh, doet? Nou, dan mag je dus na de, de grote main act mag je spelen. En dat is eigenlijk een hele set. Dus gewoon een uur speel ik. Mm -hmm. Allemaal eigen nummers. Uh, nou, het is natuurlijk super vet, want het is, het is de talent stage. Dus ze geven je gewoon een kans om eigenlijk op een heel groot platform te staan. En alle fans die natuurlijk um, naar die ene band zijn geweest, die kunnen dan ook naar jouw show gratis. Mm -hmm. Dus iedereen die daar toevallig heen gaat, 28 maart, die kunnen ook naar mij toe komen. En uh, ja, komen kijken. Dus het is natuurlijk weer allemaal nieuwe opportunities. En ja, het is zo vet. Ja. Je, ik neem aan, je staat daar met een complete band. Klopt, ik heb nu een uh, hele vette band bij elkaar, een hele leuke groep. Uh, we hebben in januari ook op EuroSonic gestaan samen. En uh, ja, nu spelen we afvals. Ja, uh, even weer terug naar uh, EuroSonic Noorderslag, want dat noem je ook. Uh, hoe is dat eigenlijk uh, verlopen en hoe ben je daar ooit terechtgekomen? Nou, ik heb nu een paar uh, hele leuke mensen in mijn team die mij helpen. Want ik, ik ben natuurlijk nu independent, maar ik doe het niet helemaal alleen. Ik heb nu mijn vader en uh, een soort van light manager, Noah ja. Smit. En uh, ja, die kent daar wat mensen. En we ja. hebben gewoon geprobeerd rond te vragen. En uiteindelijk kon ik daar spelen met mijn band. En uh, ik had het zo naar mijn zin. Het was ook de eerste keer met full band en gewoon al mijn eigen nummers zonder koffers. Gewoon helemaal mijn show. Ja. Helemaal vol, de tent. Het was echt tof. Ja, en uh, houdt dat ook in dat je dan bezig bent om weer met nieuw materiaal uh, te gaan komen? Nou, toevallig kan ik verklappen dat uh, <laughs> deze maand iets uitkomt misschien. Huh? Ja. Dus, uh, dus dat is eventjes iets uh, voor de socials uh, in de gaten te houden? denk ik. Zeker, ik ga trouwens vanaf vandaag ga ik, uh, wat teasers gooien en dat ga ik de hele maand doen. Dus je komt steeds meer te horen van het liedje. Dus hmm. hou vooral de socials in de gaten. Uh, dat, dat past ook wel een beetje bij jou, hè? Dat, dat mysterieuze. Want ja. dat hebben we toch ook uh, eerder in het materiaal. Wat je, wat je, denk je daar ook een beetje over na? Is dat een beetje marketing? Dat is zeker marketing. <laughs> maar ik vind het heel leuk. Want ik heb altijd marketing gedaan voor mijn werk, voor mijn vader. En ja. nu kan ik het ook in mijn eigen muziek brengen. Dus ja. ik vind dat wel leuk, dat soort ja. dingetjes. Uh, kun, wat kunnen we dan een beetje verwachten? Als je dan toch een tip van de sluier kunt oplichten in de zin van... Uh, gaat er iets geheel uh, veranderen qua geluid? Of uh, gaat, wat gaat er gebeuren? Oké, okay, ik kan wel een hintje geven. En dat is, het is nog steeds heel erg Wendy meer, mm hoor. -hmm. Maar ik ga een ietsje tikje heavier. Oh, dus het wordt ietsje pittiger. Ja. ja. Uh, nou ja, we wachten dat in ieder geval af. Uh, dan is het natuurlijk, ja, avas... Uh, live, dat, uh, Daar was het een beetje de insteek van het uh, gesprek eigenlijk om begonnen. Uh, nou ja, we hebben het uh, gezegd uh, van wat je er dan uh, verder van verwacht. Maar het zou natuurlijk misschien wat meer deuren kunnen openen voor eventueel andere optredens. Ja, dat uh, hoop ik wel. Er zijn natuurlijk uh, heel veel mensen van de industrie daar altijd. En het mm. is gewoon natuurlijk ook uh, een hele mooie naam om, om op je cv te hebben, toch? Ja. Dus ja, ik hoop het wel. Ik wil sowieso lekker veel gaan spelen dit jaar. Dus... Ja. Staan er ook uh, na AFAS nog wat dingen op stapel? Uh, ik heb nu 30 april in Stiels weer in Haarlem. Dus mm -hmm. dat is lekker dichtbij voor de Zandvoorters. Mm -hmm. En verder sta ik op wat Prides. Er komt steeds meer op mijn website online. Dus als jullie nieuwsgierig zijn, kunnen jullie daarop kijken. Helemaal goed, dankjewel. Evening. Stuck behind these phantom. Boxes. Is wel, hier in dit uh, fijne dorpje. Want uh, Bodie Monet, die heeft uh, de finale gehad uh, bij de Duitse variant van de Eurovisie Songfestival. Maar die komt toch gewoon uit dit dorp. Dan hebben we natuurlijk nog uh, Ruth Houding. Vorig jaar nog een magistraal optreden gegeven tijdens de uh, 450-jarig verjaardag. Of beter gezegd, sterfde dag. Of weet ik wel wat, met Paulus Het was het Paulus Loth, ja, En daar uh, gaf hij een optreden in de kerk. Maar hij heeft ook nog bij zijn eigen release ook nog een uh, optreden gegeven. En bovendien, hij was ook op de Nationale Radio uh, te horen geweest... namelijk bij NPO Radio 2, bij Leo Blokhuis. Daar was hij ook uh, te horen vanwege Accidental Pictures... en vrienden Ziggy in Dienst... die wellicht vanavond nog bij de categorie Nieuwkomers... met een Edison aan de haal kunnen gaan. Dus dat zegt al genoeg over uh, die NPO Radio 2... want er zaten deze heren ook in, uh, Talks Make Do ene deel komen ze uit Leiden en het uh, andere deel komt uit Haarlem. En ze hebben een EP, Introducing Dogs Make Do. En daar staat dit openingsnummer op. En dat nummer dat heet Invisible Foreign Girl. Tonight, invisible foreign girl I'll put you on the corner of a bank card Hiding from the body cards She always gives me good advice Cause her thoughts are something like a better version of mine It must be the reason they warned me about you Yo She knows how to get you on it You'll be the first to the line But you come knocking at your door From the body of oh. Geen bond Oog om oog verzacht Geen pijn Uit op huid verlicht De kaart van de nacht Maar achteraf is het Voor liefde geen partij Als de wind Die doodstil aan je voeten lag, Gevoel blijft onvoorspelbaar, Maar vindt haar weg we altijd op een keer de keuze haakt geen knopen door. Er is die doet veel meer bij dan goed. En ze zweeft aan landen hier vandaan. Er stroomt vrijheid door haar aderen, maar voelt ze ook geluk, want ze leeft als, als ze haar gedachten slaat. Maar dat het veel meer bij Make do. Introducing Talks Make Do. Daar stond uh, bijvoorbeeld uh, Is er Invisible Foreign Girl op? Daarachter Meis met lelijk en deze Rijk met Binnenweg. En daar heeft het ook alles mee te maken, want over een uh, goede week gaan ze hun EP releasen in Bitter En in dat verband zullen uh, daar ook het verbond uh, te zien zijn. En deze was ook te zien niet zo lang geleden, namelijk bij de night editie van de Robak. Daar wordt deze Gato Kato en Sol We zetten er wel een beetje de tent op stelt. Eerlijk gezegd, deze Kato Kato. Afgelopen donderdag deed hij dat in de Nighting Deep Sea... van de Robank daar wordt. Hij is nog wat dat betreft best wel een beetje zoekende. In dat opzicht. Maar goed, het gaat hem de, dat allemaal redelijk af. En er is er nog een die we laten horen... tot aan het nieuws van 9 uur. Wat zeg ik? 8 uur, moet ik zeggen. Want we zitten niet op donderdag. En dat is Van Vee met Unreal...